Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De nog hyper nerveus na de aanslagen van vrijdag. Ruim een half uur geleden kwamen er paniekerige berichten over een zoektocht naar een gevaarlijke aanhanger van Anders Breivik, die gisteren uit de gevangenis zou zijn ontsnapt. Maar na ruim een kwartier trok de Noorse politie dit bericht in. Het is een misverstand dat de man over wie werd gesproken ook maar iets met de denkbeelden van Breivik te maken heeft. Verder is een deel van het station in Oslo afgezet. Er is een verdachte koffer gevonden in het gedeelte waar de bussen vanaf het vliegveld stoppen. In Rotterdam heeft het vervoersbedrijf RET nog steeds last van de communicatiestoorning van KPN. Tot nu toe verlopen de testritten met lege metrostellen niet goed. De verkeersleiding en de bestuurders kunnen door de storing niet goed communiceren. KPN zegt juist dat de grote storing in Rotterdam en omgeving voor een groot deel is verholpen... Volgens KPN zijn de verbindingen hersteld. De hulpdiensten bevestigen dat de communicatiesystemen P2000 en C2000 weer functioneren. De Duitse autofabrikant Daimler heeft in het tweede kwartaal van het jaar een recordwinst geboekt van 1,7 miljard euro. De omzet steeg met bijna 5 procent. Vooral de Mercedes-divisie deed het goed.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, zee. Zandvoort en z Zomerhits ZOMERHIT ZFM. Dit is is zomer zomer ZFM heeft nu de Watertoren. But I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 Can send the way He set his goals to conquer all the planets and the stars. the intention, leave an evil scar. Are you